En dan straks natuurlijk in de tweede uur om kwart over één... onze nieuwe rubriek... vrijwilligersvacature van de week. In samenwerking met vrijwilligersinformatie.zandvoort. Straks hoort u daar meer over kwart over één precies. Dan gaan we contact zoeken met uh, VIP, zoals dat heet. En dan wordt u... Uh, als u interesse hebt in vrijwilligerswerk... omdat je toch de hele dag thuis zit... Nou, hoor je straks gewoon uh, wat je dan misschien zou kunnen gaan doen. Kan van alles wezen, hè? Ja. Kan van alles zijn. Dus dat hoort u straks en uh, u kunt daarop reageren... via de website van VIP Zandvoort. VIP Zandvoort. Dat is www.vip-zandvoort.nl Daar zit dan een knopje dat heet stuur een e-mail... en daar kun je dan lekker reageren. We gaan even naar het nieuws in het weer dus van 1 uur. En uh, we zien u aan de andere kant van 1 uur terug. We gaan nog even een leuk stukje cabaret zoeken. Dat weet ik nog niet. Kijk dan. Tot zo.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 300 huizenbezitters in het Groningse aardbevingsgebied dagen de NAM voor de rechter. Ze willen dat de gasproducent aansprakelijkheid erkent voor de waardevermindering van hun woningen door aardbevingen en eisen een schadevergoeding. De eigenaren willen dat de waardevermindering meteen wordt uitgekeerd en niet pas als het pand wordt verkocht, zoals minister Kamp wil. De werkloosheid in Nederland is weer gestegen. Er zijn in december 15.000 werklozen bijgekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.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 De Nederlandse bank en het ministerie van Financiën hebben fouten gemaakt voorafgaand aan de nationalisatie van SNS Real en bij het geven van staatssteun aan de bankverzekeraar. Dat staat in een evaluatierapport. DNB had SNS geen goedkeuring mogen geven om een vastgoedportefeuille van ABN AMRO over te nemen. Daarin zaten namelijk veel riskante beleggingen. Ook heeft DNB niet goed gereageerd toen bleek dat klanten in de vastgoeddak banden hadden met topcriminelen. In Leusden is een man van 54 opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De Rwandese zou moordpartijen op toetsies hebben voorbereid en uitgevoerd. Hij was de leider van een beruchte extremistische partij. Waarschijnlijk wordt hij aan Rwanda uitgeleverd. Het weer, soms regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen zo goed als droog en in het weekend... in het noorden en oosten van het land kans op sneeuw.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 Met nu ZFM. In het bleek ochtend gloren stapel door aan nachtclubstoelen. Want dat doet ze van tevoren, omdat ze de vloer moet spoelen. Zomaar schrobben is zo zonde, even doet ze snel de ronde Om vooral de drie kwart peuken voor het knechtje in de keuken En de bandjes van sigaren voor de negie te bewaren En vergetene corsages zet ze thuis in kleine vases En de glazen met de resties, schiet ze uit in doktersflessies Want vanavond is het feest 25 jaar is Dora werkster op die club geweest S'avonds zit ze stil te dromen, of de directeur zal komen met een dichte enveloppe. Maar geen mens komt bij haar kloppen, zonder zet ze alle flessies. Met de is op een rijtje, zit te wachten nog een tijdje, ja ze wacht nog waar een tijdje. Maar zo tegen half elf, proeft ze alle drankjes zelf, en na nog een drie kwartier, heeft ze stilletjes plezier. Gaat haar niet half negen, nee, ze kan er niet goed tegen. Ressies zijn mirakelsterk, Zwaaiend gaat ze naar de werk. Ze binnenkwam, toen spoog ze eerst een paar keer in de handen Schoof de mensen van de stoelen, maakte stapels langs de wanden Daarna ging ze op de ronde, nam de peuk uit de monden Brak de brandende sigaren om de bandjes te bewaren Trok de dure orchideeën uit de halsdikkelteeën Schuimende champagneflessen, sjouwde ze bijeen als resten Dora zong haar morgen deunen, samen met de lady kreunen. Ze kroop kroopstoten tegen benen, om de dansvloer af te nemen. En ze plaste met de emmer, op de divans en de paden. En ze stak de ruwe bezem, in geperren aan en haren. Met een pekinees begon ze toen de tafels af te sponsen Alle poten moesten boenen, ook al stonden ze in schoenen Eindelijk na veel proberen, wisten obers en wat heren Dora in een hoek te trekken Waar ze met een zucht in slaap viel Met een dweil om toe te dekken Dora moest wel drie keer vragen Waarom Dora werd ontslagen Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt, maar er plicht gedaan. Gewerkt. De platen achter elkaar. De Beach Boys waren dat. Onder andere met I get around en daarvoor de uh, hoe met uh, het prachtige uh, Baba O'Reilly. Jawel. Zie het, we luncht.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 5, of reageer via www.wip-zandvoort.nl En als het goed is, heb ik op dit moment Hella aan de telefoon. Goedemiddag, Hella. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij werkt voor uh, vrijwilligersinformatie.zandvoort. En... Dat klopt. Ja, is dus misschien voor onze luisteraars uh, even leuk om te weten wat het VIP Zandvoort nou eigenlijk doet. Ja, dat zal ik even kort vertellen. Het Vip Sandvoort is het vrijwilligersinformatiepunt... en brengt vrijwilligerswerk samen met de aanbieders van vrijwilligerswerk. Dus voor Sandvoort kunnen verschillende organisaties... en, en stichtingen die met vrijwilligers werken een vacature plaatsen. En als je geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk... kun je daar heel doelgericht zoeken? Oh, nou ja, dat is, uh, dat is leuk. En... Uh... Uh, op die manier, om op die manier de, de, het vraag en aanbod samen te brengen. Ja. Om ja, het zo maar dus, te noemen. Ja, en... Je kan op de site kijken, daar staat het in, uh, in verschillende doelgroepen en activiteiten. En uh, daar staat dan ook de functie als je geïnteresseerd bent, een klein beetje kortomschreven. En de contactpersonen. Oké. Okay. En uh, ik zag iets voorbij komen dat. Uh, uh, in ieder geval, uh, VUP Zandvoort ook samenwerkt met het RIBW-KAM. Uh, ja, alle, alle, alle, alle, alle organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden in Zandvoort... zijn welkom om, uh, om, op, een, om op deze site een vacatures te plaatsen. Ja. En uh, wat voor uh, vacature heb je op dit moment die dus... Dringend een invulling behoeft. Nou, we beginnen met uh, uh, een vacature binnen Pluspunt. Uh, Pluspunt staat met verschillende vacatures op de VIP-site. En uh, een van de vacatures is beheerders uh, van het gebouw. Pluspunt uh, wordt uh, voornamelijk beheerd ook door uh, een groepje vrijwilligers. En we zijn daarin zoeken we versterking. Het beheren van het gebouw kan je, je voorstellen. Uh, dingen, uh, tafels klaarzetten. Uh, lampen indraaien. Kleine handen, en spandiensten uh, die, die, uh, ja, die het gebruik van de ruimtes met zich meebrengt. Uh, afwasmachines doorspoelen. Uh, nou ja, je moet eigenlijk denken aan alle bijkomende beheerklussen die, ze, die het runnen van zo'n pand met zich meebrengt. Ja. Je werkt dan in een team met een paar andere be, uh, beheerders, mm -hmm. vrijwilligers en uh, momenteel zijn dat vier à vijf uh, mannen. En uh, nou, daar kunnen we iets versterking van gebruiken en ook iemand die een beetje kijk heeft op, uh, ja, op, op het coördineren daarvan. Ja, uh, en uh, met om, om hoeveel uur, uh, moet, uh, met hoeveel uur uh, moet iemand dan rekening houden? Nou ja, dat is een beetje in overleg. Wij hebben natuurlijk vijf dagen, zowel in de ochtend als in de middag. En zelfs soms in het begin van de avond kunnen wij uh, HAN- en spandiensten gebruiken. En uh, ja, de, de, de, het aantal uren wat iemand beschikbaar is en zich daarvoor wil inzetten... ja, dat is in overleg uh, af te spreken. Kijk, als iemand zegt ik kan twee vaste middagen, dan, dan is het ook goed. En, ja is eigenlijk net ook wat iemand in de aanbieding heeft. Wij, wij kunnen op verschillende dagdelen hulp gebruiken. Ima. En uh, als ze belangstelling hebben... Uh, met wie moeten ze dan contact opnemen? Ja, dan kunnen ze... Het contactpersoon is Jolanda Meijer. Of uh, uh, per e-mail is dat jolanda.plus.zandvoort.nl. Maar dat is allemaal heel duidelijk teruggelezen op de site van VIP. Dus dan zou ik mensen wel aanraden om gewoon even naar VIP-zandvoort.nl te gaan. Ja. En uh, daar te kijken bij de doelgroep en de activiteit bij beheerders. Prima. Ja, dan kunnen ja. ze alles teruglezen en dan zien ze de contactgegevens staan... Goed. Nou, ik dank je al hartelijk voor uh, deze eerste inbreng. Ja, graag gedaan. En uh, we hopen je volgende week weer te ja, horen. Ja, ik bedank jullie ook. Ik vind het een. Uh, ik hoop dat, uh, dat het enthousiast beluisterd wordt. Uh, nou, over het algemeen wel. Dus nou, hartstikke bedankt. Leuk. Oké. Oké, tot volgende week. Tot dank volgende je wel. Volgende week, dag. erbij. Hè? En, uh, en natuurlijk een weergaatloze gitaarsolo van uh, Eddie Van Helen erin. Ja. Dat is even niet te missen hoor. Eddie Van Helen die speelde de zo. Jawel, heerlijk deed hij dat. Oh. De vijf minuten van de... Onchalant. Nou, oh, dat klinkt wel lekker. Gezellig, hè? Ja, heel gezellig. Wij uh, Gisteravond bij Toeval... dat... Uh, uh, Ruud... We zaten het een beetje te zeppen, uh, Ruud stuitte op een... Uh, uh, een, een, een concert van... Uh, Within Temptation... samen met het... Uh, Metropolis. En uh, van uh, dat concert, uh, we hebben helaas niet alles kunnen zien, maar van dat concert wil ik eigenlijk, vind ik persoonlijk, een van de mooiste nummers laten worden. En dat heet The Promise: Here's Within Temptation. Zijn dat typisch vrouwen, hè? Je geeft ze vijf minuten, maar ze pikken acht minuten. Raak ik nog commentaar of niet? Ja, maar... Dit is zo geweldig. En zeker ja. met dat orkest erbij. Dit ja. is zo gigantisch goed. Het is de Nederlandse band Within Temptation. Samen met het Orkest dames en heren. Ja. En ik zag toevallig gisteravond... Ja, door het febben kwamen we daar toevallig op terecht. En even... Nou... Drie kwart van het concert nog kunnen zien. Ja, gelukkig. Het is van ongekende klasse dit. Zeer indrukwekkend. Ja, wat dat betreft, als je zo een paar dagen thuis bent, kom je wel eens meer leuke dingen tegen. Hè? Dan zie je zo te zeppen en zo. Toen kwam ik ook die leuke documentaire van Auto's Leuning tegen. Dat was helemaal te gek. Maar wat nog leuker was. Dat toen dit, uh, toen dit uh, uh, afgelopen was. <coughs> sorry hoor. Toen dit afgelopen was. Toen <laughs> kregen we dit. Ook oh mooi. Ja. ja. Raccoon tijdens Pink Pop. En toen speelden ze dit als laatste nummer. Liverpool Rain. Stuck in a van, as far away as I possibly can Stuck in a mood, so far away that it couldn't be good But back her net rains. screw England, screw the young and insane We travel in vain, but the dreams are the same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 A hero in the Liverpool rain. I'll stick by you forever. He didn't do it in vain. Oh, no, never in vain. Het uh, raccoon, ik zag het dus gisteravond. Een live concert wat ze herhaalden vanaf, uh, vanaf Pinkpop. En dat was echt geweldig. Wat was dat mooi. Het um, begin van het programma, dames en heren, heb ik u iets laten horen van de Beatles. En uh, omdat ik dat album weer herontdekt had, zo zeg maar, hè, even... Ja. Waarop um, al die versies van het album Let It Be staan... maar dan uitgekleed zonder de prutserij van, uh, van Phil Spector daarachter... die het album naar mijn mening gewoon totaal verknald heeft. En uh, daar staan een paar prachtige nummers op... die dus inderdaad echt verpest zijn... doordat er een belachelijk orkest achterkomt... en een idiote grote koren die totaal niets nergens op slaan. En... Uh, een van die liedjes waar dat, waar dat dus ook bij gebeurt, gebeurde, is het volgende nummer. Ik vind het persoonlijk, is het één van mijn favoriete Beatle liedjes. Ik vind het zo mooi. En u, ik laat u nu de naked versie, de naked version horen. Dus gewoon zoals John Lennon het waarschijnlijk bedoeld heeft... voordat uh, de wansmaak van Phil Spector uh, erop gebodvierd werd. Dit is de echte, pure versie. Luistert u maar. Across the universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. When win Dat wilde ik u toch even laten horen. Voor dus zover je die versie van het album kent, die kan hier gewoon niet bij in de schaduw staan. Hier hoor je Jet Lennon zoals je Lennon wil horen. Gewoon met een gitaar. Mooie effectjes op de achtergrond. George met een, een elektrische gitaar. Zelfs de sitar is een klein beetje te horen. En uh, er is trouwens nog een versie van dit nummer. Die is ook akoestisch. Daar zit ook iets meer op. En uh, die is toen de tijd verschenen op een album dat heet uh, Wildlife. En daar hadden de Beatles één nummer voor uh, beschikbaar gesteld. En dat het was hetzelfde liedje, Across the Universe. Voordat het uh, op Let It Be terecht kwam. Goed, nou, ik hoop dat u het mooi vond. Ik vind het in ieder geval prachtig. Dit is echt, uh, dit vind ik zo'n mooi nummer. John Lennon, dus van uh, het album Let It Be Naked. En dat heette Across the Universe. Are you reeling in the years? Nee hoor, ik blijf lekker op mijn stoel zitten. Wanneer we vertellen dat het Steely die is. Ja. precious I can't understand. Are you reeling in the east? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of my You're real in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 Are you reeling in the years? Nee, zei ik al, ik blijf lekker gewoon op mijn stoel zitten. Ja, ik ga helemaal niet reelen. Waarom zou ik moeten reelen? Er is een nieuwe film en die heet Mandela, The Walk to Freedom. En de soundtrack daarvan, of een van de nummers van de soundtrack is van U2... is bekroond met een Golden Globe. Dus dan zal hij ook wel een Oscar winnen, denk ik. Dat is het is meestal aardige voorbode. It is U2 met Ordinary Love.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 this polished stone. En dat was het geluid van, uh, natuurlijk, van U2. Jawel. En uh, zij het al bekroond met een Golden Globe... tijdens uh, dat, uh, die prijsuitreiking. En, en dat is meestal wel een, uh, een, een voorbode van... Uh, dat, dat hij uh, dat dat ook, dat ook een Oscar ermee gaat winnen. Of niet per se, maar... kans is groot. Jawel. En weer een onmiskenbaar U2 samen. Ja.